Door Almeegens met het NOS-journaal. Voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care... vindt het tijd voor een volledige lockdown... die verder gaat dan de intelligente lockdown van het voorjaar. Hij is klaar met de halfzachte maatregelen van het kabinet, zegt hij in het AD. Vanmiddag werd bekend dat er afgelopen dag... ruim 6500 nieuwe besmettingen zijn gemeld. Ruim 500 meer dan gisteren. Er liggen nu 1190 besmette mensen in het ziekenhuis... Van wie 235 op de intensive care. Vier minder dan gisteren. Ook minister De Jonge zei vanmiddag dat de trend duidelijk niet de goede kant op gaat. Dinsdag geven hij en premier Rutte weer een persconferentie. In het vanmiddag online gepresenteerde verkiezingsprogramma pleit GroenLinks voor een klimaatfonds van 60 miljard euro. Het geld is bestemd voor de bouw van duurzame huizen en voor het openbaar vervoer. Centraal in het programma staat het klimaat... waarbij de partij pleit voor veel minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Verder moeten de klassen op de basisschool kleiner worden... en mogen jongeren als het aan GroenLinks ligt vanaf hun zestiende gaan stemmen. En eerder werd al bekend dat de partij iedere 18-jarige 10.000 euro wil geven. De politie heeft afgelopen nacht een einde gemaakt... aan een illegaal feest op een dakterras in Amsterdam. Tientallen mensen vierden feest zonder afstand te houden... Na een melding over geluidsoverlast greep de politie rond middernacht in. Een aantal bezoekers en de organisatoren kregen een boete en een deel van de feestvierders gingen vandoor. De finale van het vrouwen enkel op Roland Garros in Parijs is gewonnen door de 19-jarige Poolse Iga Swiatek. In twee sets versloeg ze de Amerikaanse Sophia Kenin 6-4 en 6-1. Siatec is de jongste winnares op Roland Garros sinds Monica Seles in 1992. Ze is ook de eerste Poolse die een Grand Slam toernooi wint. Het weer buien met kans op hagel en onweer. Aan zee is de wind vanavond een tijdje hard met zware windstoten. Temperatuur ligt dan rond de 10 graden. Morgen opnieuw buien, dan maxima van 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Kijk eens naar de squad, sayin' oh my god. Wie zijn die guys met die drop? Yeah, oh my god. Gaan die busjes kijken naar de squad, saying oh my god. Wie zijn die guys met die drop? Ja, jong check op zijn plek tot de ochtend. Oh, Niet gek doe je dans de Jouw rek is bekend mee bezochte. Zo vies, net een roer voor de kosten. Heel fris in de wit, laat het flapperen. Wild beest in de bek, laat het klapperen. Best ik voor vlees, maak het sappiger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 All the just looking at the squad, saying, Oh my God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 And heal a fine wine shit yeah. that is on my mind Oh my god 100 bitches cooking at the squad Saying oh my god drop. oh. my god. Wanneer kijken naar de Fokken Simons. En ja, ik zou zeggen allemaal een, een hele een goede yeah. avond. Ja, hier is u weer nog tegen de vet bij ZFM Entertainment View vanaf de Toolweg 10 AFT 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk de RB Plus 6a. En hitje lertje, wat een weertje, we gaan lekker verder met uh, Jannes en hebben we het over met al mijn liefde. Blijf lekker luisteren. Tot acht uur. Entertainment. Oei. Op jouw vleugel. Zweef ik mee waarin jij gaat. Door het leven. Mee op jouw vleugel.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 Met liefde door jou ingevuld, Koop wil mijn leven. Die is de lieve, waardoor het duister niet bestaat. En geen wolken, dat doet jou liever, zelfs in de nachtraal. I'll be out of the I'll be out so feliz. het Tot de klokjes van 8 uur. Het programma met de, ja, de, de meest uh, mooie Nederlandstalige muziek. Met al mijn lieve. Voornamelijk Nederlandstalig. We gaan lekker verder met uh, John G. Wagner. En laat me nu alleen. Nu nog niet hoor, om 8 uur. Om 8 uur mag het.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 in a uh, ja, zoals ik al uh, zei uh, op mijn site, natuurlijk. Van uh, www.zfmartisten.nl. Ja, daar heb ik dus uh, inderdaad bij vrienden van. Uh, daar staat dus een. Uh, ja, eigenlijk een, een, een loting in. Ja, daar gaan we vandaag uh, mee starten. En uh, ja, dat is van een goede vriend van mij, waar ik laatst uh, eventjes was. Die heeft een, een, een boekje geschreven, eigenlijk. Hè, over uh, ja, het leven hiernamaals. Uh, ja, uh, zijn dochter is ontnomen. En uh, ja, daar heeft hij, heeft hij dus een, een verhaal over geschreven. En dat boekje, dat, uh, ja, dat wordt nu uh, uh, zeg maar eigenlijk verloopt. En uh, ja, als je daar interesse in hebt uh, over het, uh, ja, het, het verhaal uh, daarachter. Um, ja, ik zou zeggen, stuur een mailtje. En uh, dan gaan we zien hoe of wat. En we gaan er eentje draaien van Daniel Busje en Toe of We Qua. En tot de klox van 8 uur. Vanaf de Tolweg 10 A. Ja, hier in Zandvoort. Ik heb overlast nog eens gekeken naar uw leven door mijn iPhone scherm. Ik kan het van uw gezicht aflezen. Ja, je zoekt een reden om niet meer aan mij te denken. En o, het overwinnen doet je nooit. Ik weet dat je die roddel zegt dan ik je nog hoop. O, het overwinnen doet je nooit. Ik weet dat je die roddel zegt dan ik in nog hoop. Ja, zoiets. Ja, we gaan, uh, we gaan lekker verder met de uh, Zonsjes. En uh, come on, too. En dan uh, gaan we zo eventjes bellen met Stanley Hazes. Dus uh, blijf er lekker bij. Ahora que te fuiste lejos, es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos para que vuelvas a mi.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 Anders nodig, je bent genoeg. Zal je boze woorden die pinker zoet? Het leven zonder jou doet me helemaal nada. Te digo que no, de vacaciones in Punta Cana, no. In Parijs een fin de semana, no. Si no estás conmigo, no quiero nada. Want ik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 Ik wil niet meer, want ik wacht niet meer, ik wacht niet meer, nu zijn we hier met z'n tweeën, het heeft ons niet uh, deze Spaans-Nederlandstalige, Rolf Sanchez leef. en maar toe. hier bij CFM Entertainment View en natuurlijk hebben we iemand in de uitzending zoals ik al net zei, Stanley Hazes, Stanley een hele Goedenavond. Een hele goede avond. Ja, hoe is het met jou? Ja, ik kan altijd beter natuurlijk. Ja, ja in deze tijd sowieso. Want uh, ja, ik neem aan dat jij er ook een beetje last van hebt. Ja, en hoe? Ja, ja. Gewoon niks meer te doen. Nee, nee het, is, uh, het is inderdaad een ramp. Maar ik, ja. denk, uh, ik denk dat we ook wel, uh, ook wel weer uh, goede tijden gaan krijgen. Ja, ik denk het het voljaar dadelijk weer. Jawel. Dat het weer begint. Nou ja, ik, ik, ik ga er sowieso vanuit dat uh, we blijven gewoon een beetje positief. Ja, zo proberen ze proberen zo positief mogelijk te blijven. Ja, zo is het. Als dus uh, die de winter voorbij is in het voorjaar en, uh, en alle virussen zijn voorbij, ja, dan mogen we ho misschien hopelijk weer wat meer natuurlijk. Ja, ja. ja en, en dan komen we onze straatmuzikanten weer tegen natuurlijk. Ik hoop het wel. <laughs> dan kan we wat nieuws hebben natuurlijk. Ja, voorjaar. toch? Ja. Hey, wat, uh, ja, zo heet jouw uh, nieuwe single natuurlijk. Ja, onze straatmuzikant. Ja. Ja, ja. Hoe is het uh, is dat een beetje voortgekomen uit uh, uh, je eigen idee? Uh, uh, idee, nou, zeg maar? Uh, we zaten te brainstormen, wat, wat het vervolg op je oude heer moest zijn. Ja. En uh, het moest een beetje uh, gezellig zijn en een beetje, uh, ja, we wouden dan ja. wat, uh, wat en, uh, Ja. achtig gitaarklanken en accordeonnetje. En zo is het eigenlijk uh, een beetje ontstaan. Onze straatmuzikant, geschreven door Rick de meer. Ja, want uh, ja, het is natuurlijk uh, he, voor, voor de jongeren onder ons uh, vroegere jaren was dat uh, gewoon, uh, ja, eigenlijk standaard. He, je, je, ja. Overal had je een beetje straatmuzikanten en uh, ja, vooral de accordeon natuurlijk. Ja, maar je ziet het bijna niet meer, hè? Nee, nee, accordeon is eigenlijk een beetje, uh, ja, ja, ja. Ik, vind, ik vind het wel jammer eigenlijk. Ja, ik vind het heel jammer. Ik, ik, ik, ik ging echt goed naar de stad toe voor die straat, moest je de straatmuziek te beluisteren. Ja, ja, ja. ja want je, wat er was. Ja, wat, wat ook eigenlijk een beetje uit het straatbeeld verdwijnt, is het eh, draaihorgon natuurlijk. Ja, zonde allemaal hè. Ja, en eh, ja, wat, eh, een heleboel dingen eigenlijk van vroeger. Dat je zegt van ja, het, het was niet beter dan nu, maar ja, anders. Ja, anders, er zat meer gezelligheid in. Ja. Op straat. Nou is het allemaal keiharde wereld. En uh, het, gaat, het gaat allemaal zo snel. Ja, het gaat. Uh, en mooie uh, dingen verdwijnen. Ja, ja, ja. Nou, ja, inderdaad. Net wat je zegt. Als ik, uh, ik vertel het wel eens aan de jongeren. denken ze. Joh, oude gek. Ik zeg wat oude gek. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, nee, ja, maar, dan, maar... Dan, dan, dan heb ik het over. He, uh, ik had bijvoorbeeld geen douche. Een douche bestond toen nog niet. Het was een zinkertel. Nee, ja. ja, klopt. Daar heb ik ook nog in gezeten. Ja, ja nee, maar dan staan ja. ze je zo aan te kijken joh, je bent gek. Ja, dat klopt wel. Ja, en mijn eerste computer, dat de, de was nog met een scherm zeg maar. Je kon kiezen tussen de kleur oranje of groen. Ja, ja als je dan nou bijvoorbeeld twintig jaar geleden had gezegd, uh, zwarte, uh, zwarte Piet, verdwijnt ja. uit het beeld. Dan was je opgesloten twintig ja. jaar geleden. Ja, inderdaad. Nou, ja, dat is echt zeg waar. Ja, dat ja, is echt zo. Ja, we mogen. Kijk, daarna nou moet alles, alle mooie dingen moeten verdwijnen. Ja, ja, ja, inderdaad. en, en, en zeker het, worden, maar ja, het is niet anders. Nee, het is. En, en zeker het volksachteren, dat ja, vind ik jammer. Ja, zonder man. Ja, ja, de, ja we, we hebben erin mee te gaan. We kunnen niet anders, laten we het zo zeggen. Nee, we moeten. Het is niet willen, het is dus moeten. Ja, inderdaad. Kijk, hey, maar. Um, ja. De, de, de, de single, uh, heb je die zelf geschreven, de tekst? Uh, nee, nee, nee. Rick de Meer en uh, ik heb me Frank Verkooyen opgenomen Oké. Okay. Nou, die kent iedereen toch Ik heb er veel ja. ja. En uh, idee, uh, het idee kwam van jou ook? Ja, ja, samen. Hè. We samen even brainstormen in de studio wat het vervolg moest zijn. Ja. Dus uh, het was uh, ja, een beetje een vrolijke plaat. Lekker gypsyachtige klanken. Ja, is het makkelijk gegaan? Het of heel mooi, gelukt, uh, mooi gelukt is. Uh, een clipje opgenomen in Amsterdam. Dat ja, is uh, ja, fijn. Ja, ja, ja. ja natuurlijk. Hey? Dus, uh, ja ook daar, mooi is het. Product is. <laughs> ook daar is het nu eventjes Alleen. anders. <laughs> Alleen jammer dat hij niet mag dansen. Hè? Nee, nee, inderdaad. daar nou, zeg ik, ook daar is het nu eventjes anders. Maar oh, goed, ja. Weet je... We kijken er positief tegenaan en, uh, en we gaan er ja, gewoon we voor. we proberen het beste van te maken. Daar gaan we Zo aan. is het. Voor jaren uh, zingen is dus ook mooi. Ja, ja, ja, ja. Ik zeg altijd eventjes back to basic. Gewoon lekker kleine groepjes. Ja, te, uh, even resetten. Hè? Ja, toch? Ja. ja. Hey, leg er wel wat nieuws op de plank ook. Uh, uh, ja, ja, dan kom uh, even kijken. Ik probeer, ik probeer volgende week probeer ik de studio in te duiken. Ga ik een duet opnemen ja. met uh, Wendy Rivers. Oké. Okay. Een mooie ballet Voor de donkere dagen. Dus dan hoop ik dit jaar nog even uit te kunnen brengen. Ja, voor de kerst bedoel je? Ja, voor de kerst, ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, het is toch altijd heerlijk eh, met, met, met kerst. Ja. ja, daar horen gewoon ballads bij. En, eh, ja, natuurlijk ja, wel. Natuurlijk, het is altijd wel leuk. Hè. Bing Crosby, Jim Rees en dat soort. Eh, ja, eh, dat zijn de mooiste. Dat zijn dat, dat de, zijn de, de echte klassiekers. Ja. ja. Ja, En dan, eh, dus, ja. Ik, uh, ik, ik, hoop, ik hoop dit jaar nog... Uh, ...uit te kunnen brengen in de donkere dagen. Dus. Ja, nou ja, wij gaan er zeker... ...naar uitkijken dan. Ja, ja want, uh, leuk, dat is leuk. Ja, ik, ik, vind, ik vind het altijd wel... Uh, ...ja, een uh, ...soms is het heel moeilijk. Ja. En, uh, Om gedraaid te worden wel, een belletje ja. is, is, ...is niet makkelijk. Nee, nee inderdaad. En het het moet ook vond. aanslaan, inderdaad. Ja. ja, nee, maar goed... Uh, sommigen denken van... oh ja, ...een uh, uh, liedje maken is makkelijk. Ja, nee, nee, zo is het echt niet. Nee, nee, het moet wel inhoud hebben. bellet moet inhoud hebben. Ja, ja, ja. Vind ik. Ja, nou ja, dat is... Uh, ja, dat het, moet, het moet pakken. Het moet je pakken, zeg maar. Ja, juist. Juist. En kijk, een en, en, en, en, en hoelala, tralala... Dat hoeft maar één zinnetje te zijn. en uh, de, Je bouwt een heel nummer eromheen. Ja, ja. Je van de vloer af. Ja, dan ja dan je inderdaad. En, uh, je zit er een beetje biet ja, onder. Ja, ja klopt. Hey, ik denk dan... Om, uh, ja, lekker gaan draaien. Super, dankjewel. Hey, dankjewel Stanley. Hey, dankjewel, succes in de uitzending. Ja, jij ook uh, een goed weekend. Een goed weekend, doei doe. Hoi hoi. Door de nacht zwerft hij langs de straten. In gedachten met zichzelf aan praten. Zit hij dan op straat, speelt hij wat op zijn gitaar En met die klanken sprok hij was bij elkaar Met zijn gitaar in de hand, onze straatmuzikant Ik hoor hem zo graag spelen Met lieden muziek, speelt hij voor zijn publiek En wil zijn passie met je delen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 Stanley Hazes en hij had het over de straatmuzikant. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf er lekker bij tot 8 uur entertainers voor you. En we gaan lekker naar uh, René Schuurmans en hij had het over uh, Geef wat kleur aan jouw leven. Www.ZFMartisten.nl Aan elkaar. En dan kunt u mailtjes sturen voor een verzoekplaatje, eventueel of uh, ja, verder info.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 Gaan we gaan genieten van het leven Ja hoor. ja hoor, het zonnetje gaat weer schijnen. Ja, hier. Niet, niet buiten in ieder geval. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Boeie eh. man, zonnetje. Zet hem maar lekker hard, hoor. van 8 uur, mijn naam is Fred Heij. Goedenavond als je hebt gegeten, dat is u wel mogen bekomen. Zo, was een klankje hier vanaf de tolweg, Tina. En uh, we gaan naar Dion Verwer en geef me maar de schuld... En geef me maar de schuld. Gezen, hij niet die natuurlijk. En uh, ja, we gaan een volgend plaatje draaien. Dit dus is voor Short Mertens. En vanavond komt hij uh, trouwens uh, uh, de nieuwe top 5. De Entertainment for You Dutch top 5. Uh, komt vanavond weer online natuurlijk. Dus uh, ja, als je nieuwsgierig bent. Kijk eventjes op www.zfmartiesten.nl En dan, uh, ja... Daar ziet u alles in. En wil je natuurlijk ook nog uh, uh, ja, meedoen, eigenlijk uh, met de loting voor uh, het boekje van uh, mijn grote vriend Paul uh, van Hekken. Uh, ja, het even ook kunstenaar. Uh, ja, kijk eventjes op de site en, uh, en, en doe maar even een mailtje sturen. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Zo is het. Shoot madens, zo bijzonder mooi. Voor de liefde in je ogen als ik naar je kijk.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 we Mooi. Kan toch iets lopen? Feestje in één gedachte, wij horen bij elkaar mijn lieve Mijn hart gevuld met liefde, mijn hart gevuld met warmte. Deze gevoel, dat ik nooit eerder doe. Lekker verder met Kelly en Ruben. En laat me shine, Let me shine. Het slaap in mijn ogen kust de zon me helemaal friendly Ja, iemand in de uitzending. En, en dit keer is het ja, een koppel. En vorige keer waren ze hier aanwezig met het nummer Bavaria. Marco en Monique. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hey. Hallo. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Heel goed. Ja. Ja. ja. ja. Hoe is het met jullie optreden eigenlijk met, met, in deze tijd? Is dat ook uh, wat lastiger? Nou ja, dat, dan druk je het nog rustig uit. Ja, ja oké. Okay, dus eh, eigenlijk een ramp. <laughs> ja, ja. ja, dat hebben we allemaal, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja het, het is... Ja, kleine zaaltjes ook niet? Uh, nee, het ligt helemaal volledig plat. Je zegt, uh, Ja, het is gewoon een probleem. Hè, zeker ja. wat er nu allemaal uh, aan de hand is. Het lijkt alleen maar alsof het uh, nog slechter even wordt. Ja. Dus uh, ja, we weten eigenlijk ook even niet hoe het valt. Maar we zijn blij... Dat we nog ondersteund worden door iedereen. Ja. En dat we gewoon gehoord worden ook nog steeds. En dat vinden we hartstikke fijn. Want uh, hoe dan ook, we duwen gewoon door. Ja, zo is het. Ja, vorige keer was het iets beter natuurlijk. Toen kwamen jullie hier met uh, de single Bavaria. Ja. En, en dat was, uh, ja, was ook een geweldige, ja, feestelijke single eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Hartstikke leuk, ja. Ja, hij is ook geweldig gegaan over alle stations. Ik heb een beetje gevolgd. Ja, het, het is ook allemaal, uh, ja... Voor jullie is het ook lekker goed gegaan toen? Ja, toen ging het juist heel goed. Ja. Ja, toen werden we gevraagd om naar Oostenrijk te komen in het voorprogramma van André Hazes. Ja. We werden gevraagd in Nijmegen voor de wandelvierdaagse. Het Dat ja. ging als een peren in een keer. Ja, en nog, nog meerdere mooie dingen. Maar helaas kon dat nou niet doorgaan door de corona. Nee. Het ja, ja, ja. ging gelukkig hartstikke goed. Ja. Ja. Ja. Maar goed, uh, ja, jullie maken gelukkig nog steeds muziek. Ja. He, en uh, ja, zo ook deze single Fiesta. Ja. He, ja, dat klinkt een beetje zomers. Fiesta, dat we zeggen van hé, hey, ja, we zitten lekker aan het strand. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, nee, maar we zijn er natuurlijk hè, super blij mee natuurlijk dat het zo gedaan is. Maar de corona die heeft ook iets goeds gedaan. En dat is eigenlijk deze single geworden. Ja, ja, maar daar is ik, ja, Ze zeggen altijd, waar je, waar je een, een deur dicht gaat, gaat aan de andere kant weer een deur open. En, dat ja, ja, dat is ook zo, inderdaad. Ja. We moeten niet stil gaan zitten, dat sowieso niet. En we moeten lekker muziek blijven maken en ideeën blijven houden. En ja, gewoon de hoop, hoop blijven houden dat het gauw over is. Ja, zo is nou, inderdaad. Toch? En dat doen wij ook, hoor. We zijn uh, druk bezig met nieuw repertoire een ja. uh, mooie nieuwe orkestband om op te treden, uh, de apparatuur, heel veel dingen vernieuwd. Ja, ja. Uh, we zijn echt uh, lekker actief bezig, want daar heb je nu allemaal mooie tijd voor? Ja. Dus, uh, ja. ja. Ja. Daarom zeg ik de nieuwe nieuwe ideeën, ja, een keer een keer samen uitwisselen en uh, ja, uh, straks misschien tegen breng brengen of uh, hè? Ja, Nou, inderdaad. Nou, voor de luisteraars misschien wat te weten. We zijn nu bezig alweer met een uh, nieuwe single. Ja. En uh, daar zijn we druk mee om dat uh, in te spelen en te doen. En ik zal, uh, die zal heel verrassend zijn. En uh, ja, ik zeg het uh, feest en partijen, we, we genieten er natuurlijk van. Dus ja als iemand een klein partijtje hebt, ook daar komen wij, dat maakt er ja, ook niet uit. Ja, ja. ja, dat vinden we ook allemaal leuk. Dus ja. uh, ook al is het voor 30 man. En, uh, men uh, wil echt gewoon een gezellige avond, dan doen we dat allemaal. Ja. En, uh, daar hebben we ook alle spullen en dus zo voor. We, we zijn er goed mee, mee in de weer geweest. Want ja, toen wij natuurlijk thuis kwamen zitten. gingen we natuurlijk ook uh, dingen bespreken. Van goh, waar zijn we tegen aangelopen? Want je loopt altijd, alles nog zo goed. Er is altijd iets wat je kunt verbeteren. Ja, ja inderdaad. Uh, Verbetering ja, blijft altijd, hè? Ja. Dus, ja, ja. Toevallig had ik uh, uh, net Sandy Hazes aan de, aan de telefoon. En uh, ja, we hadden het over uh, he, oude straatmuzikant. En, en, en uh, ja. Toen hadden we het eigenlijk ook over de accordeons. He, want die, die, die verdwijnen ook eigenlijk een beetje. En, en ja. daar zien we weinig meer terug. En ja, gelukkig uh, ja, zijn jullie er. He, de, ja. ja we, we hadden vroeger de kermiskwanten natuurlijk. Ja. Dat, was een hele, he, dat zijn ook jullie voorbeeld. Ja, zeker. Ja, we he. hebben ze van de week we nog van de telefoon gehad. Ja. ja. We hebben wel contact met ja, haar ja. ook. En uh, wordt het nou, uh, ja, die wensen ons natuurlijk ook heel veel geluk en zo ook ermee. Want die zegt, Goh, uh, wat leuk dat jullie dat doen. En uh, die is er ook heel blij mee. Ja, ja wij, wij, wij, wij hebben echt wel, uh, dat het heel positief is allemaal en dat stralen uh, dat we ook uit, we zijn er heel druk mee en ja, uh, wij vinden die partijtjes natuurlijk allemaal hartstikke leuk, dus daarom zeg ik, uh, ja. Ja, we blijven heel actief, Facebook en uh, dat soort dingen meer, we blijven er maar mee in de weer Ja, nou ja, dat is belangrijk. Zeker, hey, je, moet, uh, je moet niet uh, wegzakken, zeg maar, in, uh, ja, in het niets, zeg maar. Nee, nee, nee, nee daarom blijven je ook uh, met plaatsen Goan komen doorgaan. en uh, we duwen gewoon door ja. Maar ook, dat komt ook omdat juist, we krijgen heel veel energie van alle mensen waar we al geweest zijn. En ja. waar we ook nog steeds komen, die zijn er echt heel blij mee. En die zeggen allemaal, voor, joh, wat jullie doen, dat is hartstikke leuk. En het zou uh, fantastisch zijn als jullie er nog verder mee komen. Dus ja, vandaar zijn we ook super blij dat bijvoorbeeld jullie ons ook ondersteunen. En ja. uh, daar zijn we gelukkig mee. Nou ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat doe ik sowieso. Ja. Dat, uh, ja. ik, ik breng het allemaal een uh, warm hart toe, zeg maar. Nou, nou dus. doorom, daarom vinden wij het ook... Uh, wat, wat wij sowieso willen doen voor de luisteraars nu, dat als er iemand bij zit en die, die ze sturen ons uh, berichtjes via Facebook, ja. dat we in ieder geval uit jullie naam van het radarstation in ieder geval een singeltje gratis uh, sturen. Ja, dan moeten ze wel even bijvermelden dat ze luisteraar zijn. Dan zetten we hem een precies. precies. Dat want anders even. weten we dat niet, omdat er heel veel uh, berichtjes komen. En dat is leuk om dan een uh, mooie singeltje te verlooten. Ja, ja, ja. dat doen we dan zeker, absoluut. Ja. ja. Nee, dat, dat, dat is leuk, ja. Dat, dat gaan we zeker doen. Ja. Mooi. En dan, ja. Ik, ik, ik ben eigenlijk benieuwd ook naar de, naar de, de, de, de volgende versie die, die jullie uit gaan brengen. Is dat ook een, echt een beetje een feestpopperie? Of? Ja, dat is wel gas op die lolly. Ja ja. Ja, maar, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, dat is wel verrassend. Ah, het is ja. zelfs zo uh, dat wij het gedaan hebben, omdat ja. we heel veel... Uh, ...mensen gesproken hebben en die zeiden van god, we zouden graag iets willen wat uh, ja. die of die kant op gaat... ...en daar hebben we gehoor aan gegeven. Ja. Okay. Dus uh, we gaan juist iets doen wat al onze uh, fans, uh, fans ja. om even zeggen, die wilden dit heel graag... ...en daar geven we gehoor aan. Dat hebben ja. we uh, gedaan, maar ook om, omdat we juist willen doen waar onze fans van houden. En uh, vandaar dat we daar nu uh, eigenlijk gehoor aan gegeven hebben. Dus... Uh, dus ja, Ach, ja, dat gaat heel leuk. Dat op. gaat hartstikke leuk worden. Absoluut. Ja. ja, heel ja. erg van, uh, van, van 2020. En, uh, ja. en vooral uh, iets heel herkenbaars. Ja, want ja, nou, nou, uh, nou gaan jullie dus een, een, de single verloten. Ja, ja. En uh, als, als ze dus jullie berichtjes sturen via Facebook uh, uit naam van ZFM uh, Zandvoort ja. Entertainer View, ja. Ja. Dan, uh, ja, dan, dan maken ze de kans op de single. Maar dan vind ik het eigenlijk ook leuk, als we, als we dat uh, met de nieuwe single, die uit gaat komen, ja. die verrassende single, uh, ja. <laughs> dat, je, dat, je, dat je die misschien ook eens hier in de studio uh, kan uh, komen gaan spelen. Graag. Nou, dat doen we nou, heel ja, graag en dat, ja. zeker uh, ja. als jullie dat zouden waarderen, dan doen we dat absoluut. Ja. En uh, Dennis, onze, onze plugger, uh, die kennen jullie natuurlijk. Ja, en, ja, ja. Als, er, als je daar even een berichtje bij achterlaat, uh, dan uh, komen we dat zeker doen. Want we vinden het echt super, super fantastisch. Dat dus jullie ons ondersteunen. En daar willen wij ook zeker ons steentje aan bijdragen. Dat doen we echt. Ja. Oké, okay. daar hou ik jullie aan. Super. Dat, dat en dan, uh... het doen. Ja, tuurlijk. Ja, nee, heerlijk. Hey, uh, ik, ga, uh, ik ga er naar uitkijken. En uh, ja. ja, ik wens jullie natuurlijk sowieso heel veel succes nog. Nou, dank je Ja, nou, dank je wel. En uh, ja, ik zeg altijd uh, kop op, de hoofd niet laten hangen. Nee, dat dat nee, deden we nee. zeker niet, want toen we thuis kwamen, gingen we gelijk met elkaar overleggen... ...van, goh, wat kunnen we doen? Waar hebben we er eigenlijk wel een, van negatief positief van gemaakt. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, uh, ik ga jullie nog spreken. Ik wens jullie een heel goed weekend. Want je hoort hem al op de achtergrond waarschijnlijk. En ik wijk ook voor alle luisteraars een heel goed weekend toegewenst namens de Crazy Accordion. Ja, huh? zo is het. Ja. En uh, we elkaar weer snel te horen of te zien. Ja, en, ja. en op Facebook van de Crazy Accordion. Ja, daar kunnen de luisteraars dan een brugje achterlaten. Dat gaan we doen. Ja. Hé, hey, jullie bedankt. Ja, En graag tot, uh, tot snel. Oké, okay, ja. tot snel hè. Fijne hey, avond. dat was uh, Monique en Marco. En dit nummer heet Fiesta. Groetjes. dan Fiesta, Marco en ja, Monique natuurlijk. Heerlijk nummer, ja. Daar word je vrolijk van. Ik zou zeggen ja zo, zo direct, we gaan naar het nieuws. En uh, ja, tot in het tweede uur zou ik zeggen. José en Lieg als je kan. Dus blijf erbij. Zodat het zo meteen in de tweede uur weer lekkere muziek. Dan hoor ik de, de En je staat voor mij.